Gemeente, laten wij danken en bidden. Heerde getrouwe God, God van Abraham, Isaac en Jacob... aan het einde van deze dienst mogen wij opnieuw tot ons komen in ons dankgebed... om u dank te zeggen voor al het goede dat u ons gaf. Voor de gave van uw hand die u ons schonk, heren wij bidden van u... Wilt u de verkondiging van uw woord zegenen en wilt u in uw barmhartigheid uw voetstappen zetten in het midden van deze gemeente. Wilt u geven dat uw heilige geest uw woord zal binnendragen in onze harten, in de harten van ouderen en van jongeren. En dat wij, heren, mogen beseffen dat u het allerhoogst en eeuwig goed bent. Dat wij beseffen hoe goed het is om u te dienen, om u te zoeken om te leven in de hartelijke verbondenheid met u en met uw woord. Heren, wilt u dat alles schenken? Heb dank voor uw zegen, voor uw goedheid ons bewezen. En wilt u geven dat wij uw woord met ons meedragen, ook het verdere van deze dag. Wilt u, Heer, de gemeente gedenken, wanneer zij opnieuw wordt samengeroepen rondom uw geopende woord. Geef ook vanavond een gezegende dienst. En laat zo, Heren, blijken dat u ook in de gemeente van Hasselt een God van trouw bent, die de wonderen van uw grote hand wil tonen en die wil werken in het leven van ouderen en van jongeren. Heren, wij bidden van u, wil zo uw genade doen blijken. Aanvaard onze dank voor al het goede van uw hand. Wilt u ons gedenken en zegenen en geef... Dat wij mogen ervaren dat u leeft en leven geeft. En dat u in Christus wilt zijn. Niet alleen een God van heiligheid, maar ook van vrede en van leven en van genade. Amen. Zingen wij ten slotte gemeente op Psalm 138 vers 1... Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Psalm 138, vers 1.